11 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Griekse premier Papandreou heeft in het parlement de oppositie opgeroepen... in te stemmen met het steunpakket voor de euro. Hij wil met de oppositie praten over een coalitieregering. Papandreou zei dat er een regering van nationale eenheid moet komen... die het pakket door het parlement loodst. Pas daarna zouden er verkiezingen kunnen komen. Eerst verkiezingen houden zouden volgens hem rampzalig zijn... Hij zei dat hij niet aan de macht hangt en zal aftreden als hij de vertrouwenstemming niet overleeft. Papandreou gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar zei dat Griekenland in de problemen is gekomen door fouten van eerdere regeringen. Hij verweet de oppositie een nihilistische houding. De oppositie verzette zich tot deze week. Tegen steunmaatregelen is onwaarschijnlijk dat Papandreou... kan aanblijven. Zijn kabinet steunt op een minimale meerderheid. Zeker acht leden van zijn PASOK-partij zouden overwegen... hun stem aan, een, aan hem op te zeggen. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van Cyprus... met twee stappen verlaagd. Moody's denkt dat problemen in de bankensector het land zullen dwingen... om steun uit het Europese noodfonds te vragen. De banken op Cyprus hebben veel Griekse obligaties...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 In twee loodsen op een industrieterrein in het Limburgse nut woedt een grote brand. Daarbij is een medewerker van een bedrijf licht gewond geraakt. Mogelijk is er nog iemand in de loodsen. Volgens de politie is het moeilijk om aan bluswater te komen. De brand lijkt te zijn uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf dat ook in asbestsanering doet. President Peres van Israël heeft zich zeer pessimistisch uitgelaten over Iran en het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat de internationale gemeenschap dichter bij een militaire... dan bij een diplomatieke oplossing is voor dat probleem. De laatste weken wordt in de Israëlische regering openlijk gesproken... over de mogelijkheid van een preventieve aanval op Iran. Het internationaal atoomenergieagentschap komt volgens diplomaten... volgende week met nieuwe informatie over het Iraanse kernprogramma. In de Syrische stad Homs hebben regeringstroepen... opnieuw keihard opgetreden tegen de oppositie... De BBC heeft van artsen in een ziekenhuis gehoord dat de afgelopen twee dagen meer dan honderd lijken zijn binnengebracht. Het leger zou schietend door woonwijken gaan waar de oppositie sterk is. Ook uit andere steden komen berichten over doden. Woensdag meldde de Arabische Liga dat het Syrische regime binnen twee weken een dialoog met de oppositie wil beginnen. Ook beloofde het regime het leger uit stadswijken terug te trekken. Volgens Frankrijk bewijst het geweld van vandaag en gisteren dat de Syrische beloftes niets waard zijn.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 Ineco denkt ook nog mee naar een Europese subsidie. Als die erbij komt, krijgt het windmolenpark grotere molens... die meer stroom opwekken. Ontwerper en beeldend kunstenaar Ted Noten... is gekozen tot kunstenaar van het jaar 2012. Noten kreeg bekendheid met spraakmakende sieraden en tassen... waarbij hij cocaïne, pistolen, dierbare ringen... en een dode muis met parelketting goot in transparante kunststof... De noten is gekozen uit acht finalisten op basis van het oordeel... van een jury van deskundigen en stemmen die zijn uitgebracht door het publiek. In totaal hebben bijna 40.000 mensen gestemd. Fotograaf Erwin Olaf eindigde als tweede, gevolgd door schilder Marlene Dumas. Aan de verkiezing kunstenaar van het jaar is een bedrag van 10.000 euro verbonden. In de onderste regionen van de eredivisie is de wedstrijd... tussen VVV en Excelsior geëindigd in 0-0... Excelsior blijft laatste met zes punten uit twaalf wedstrijden. VVV heeft één punt meer. Het weer bewolkt, hier en daar wat regen, minimumtemperatuur rond 10 graden. Morgen begint de dag met veel bewolking en kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon door. Het wordt ongeveer 15 graden. De dagen erna droog, met af en toe zon en een maximumtemperatuur van 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Soms, als ergens ter wereld de stroom en de politie uitvallen... volgen tot onze verbazing plunderingen. Sinds de grootschalige plundering van de gratis HEMA-taart... gisteravond op het internet... hebben we geen reden meer om te denken dat het hier anders zal gaan. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Het is spannend in Griekenland. Het parlement stemt zometeen over het lot van de Griekse premier Papandreou. We houden u dit uur daarvan uiteraard op de hoogte. Verder blikken we terug op de G20 en op het interview... dat de presidenten Obama en Sarkozy vanavond aan de Franse televisie gaven. En nu hoort de visie van premier Rutte op de huidige Europese situatie. Kubanen kunnen binnenkort een huis kopen. Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman legt rond kwart voor twaalf uit waarom... en ook hoe je tot nu toe aan een huis kwam. Om 5:12. voor twaalf kijken we vooruit naar de finale van het WK korfbal, die morgen vroeg wordt gespeeld in China. Maar eerst, voor alles, een overzicht van het nieuws van vrijdag 4 november. Ja, want vanavond moet duidelijk worden hoeveel steun de Griekse premier Papandreou nog heeft in het uh, Griekse parlement. Konni Keese in Athene. Goedenavond. Goedenavond. Is de zogenoemde vertrouwensstemming al begonnen? Nee, die is nog helemaal niet begonnen. Papandreou heeft net zijn speech afgesloten. Maar er zijn nu nog oppositieleiders van andere partijen bezig... om daar commentaar op te geven. Maar in ieder geval heeft Papandreou het belangrijkste... wat hij gezegd heeft, is eigenlijk... ik vraag hier het vertrouwen om onmiddellijk coalitiebesprekingen te gaan voeren. Hij heeft gezegd, morgen ga ik naar de president om hem voor te stellen... om een regering van nationale eenheid te vormen, want in Griekenland is er uh, ja, brede steun in het parlement nodig voor uh, het nieuwe Europese noodfonds, wat vorige week is afgesproken, en uh, ja die tranche van 8 miljard te verzekeren en om te voorkomen dat Griekenland ten onder gaat. Ja, en heeft u ook gezegd of dat onder zijn leiding zou moeten gebeuren? Nou ja, het, het, het, het lijkt er wel op dat uh, Papandreou uh, dat zelf nog wil doen, dat proces. Uh, het, de vraag is natuurlijk, want nu ga je naar de volgende stap van... krijgt hij daarvoor het vertrouwen? Mm. Uh, want er waren ministers en ook parlementsleden uit zijn eigen partij... die wilden dat hij opstapte. Of in ieder geval duidelijk zou aangeven uh, wat zijn bedoelingen waren... Dat moeten we nog even afwachten. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee. Hoe heeft het parlement uh, gereageerd op zijn speech? Je zegt ze zijn nog volop bezig, maar heeft hij indruk gemaakt, denk je? Uh, nou, Het belangrijkste was natuurlijk of hij indruk zou maken... op zijn eigen parlementsfractie. Want die hebben uh, ja, 152 zetels van de 300. Mm -hmm. uh, en daar gaat het om. Als hij een paar stemmen zou verliezen, zal verliezen... <hijen> dan is hij de meerderheid kwijt. Uh, nou ja, De stemming moet dus nog beginnen... Uh, ik durf geen voorspellingen te maken. Nee, niet over de uitkomst, wel over het tijdstip waarop die begint? Uh, ook niet. Ook ik niet. denk dat het niet zo heel lang zal duren, hoor. Maar de, de voorzitter van het parlement geeft nu de oppositiepartijen... nog even de kans om te reageren. Goed, nou, we hebben tot 12 uur uitzending en uh, anders komt het gewoon daarna. Dankjewel, Connie ja. Kees, voor dit moment. We horen je later straks vast nog weer terug. In Italië willen ze het allemaal zover niet laten komen. De Italiaanse regering laat zich vanaf vandaag controleren door het Internationaal Monetair Fonds. En dat heeft Italië heus, echt waar, helemaal zelf bedacht, zei voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Italy has decided on its own to ask the IMF to monitor van implementation of Italy's commitments. Het IMF mag dus controleren of Italië genoeg economische hervormingen doorvoert. Bovendien gaan de landen van de G20 meer geld overmaken aan het IMF. Dus president Obama is optimistisch. I am confident that has the to meet this challenge Maar schiet alsjeblieft een beetje op, zei hij tegen de Europese leiders. Want Amerika doet veel zaken met Europa, dus als het bij jullie misgaat, dan hebben wij er ook last van. Als Europa niet groeit, harder om ons te doen wat we voor de Amerikaanse mensen. Daarna hielden alle politici hun adem in. Iedereen wachtte op vanavond op nieuws uit het Griekse parlement. Journalisten ook. Die scheepten hun publiek in de tussentijd af met wat grappige nieuwtjes over Rusland bijvoorbeeld, waar zes ruimtevaarders terugkwamen van Mars na anderhalf jaar. Ah, uh, hello. Uh, it is really, really great to see you all again. Rather overwhelming. Um... Ja, voor deze astronaut was de terugkomst dus een overweldigende ervaring. Ook al was het allemaal nep, hij zat met vijf anderen in een nagebouwd ruimtestation bij Moskou. Hij moest bijvoorbeeld een virtuele wandeling op Mars maken en dat is gelukt. En dus gaat de mensheid een gouden toekomst tegemoet. We have achieved the, on Earth the longest space voyage ever, so that humankind can one day greet a new dawn on the surface of a distant but reachable planet. Het experiment bewijst dus dat mensen een reis naar Mars kunnen doorstaan en het werd aangekondigd met Russische flair. Ja, dat doen we in Nederland dan toch beter. Lieve de koningin, hoera! Hoera! Hoera! En deze felicitaties zijn op hun plek, want koningin Beatrix heeft gewonnen van koning Willem III. Vanaf vandaag is ze het oudste regerende staatshoofd in de Nederlandse geschiedenis. Precies 73 jaar. En 277 dagen geleden was deze officiële aankondiging te horen. Tot heden, den 31 januari 1938, door godsgoedheid is geboren... prinses van lippe ja. Ook de HEMA viert een jubileum. De keten bestaat 85 jaar. Daarom was er vandaag taart op het hoofdkantoor. Het waren uh, tompoesjes met een uh, schildje erop... en nog een, een grote andere taart, een fototaart, zeg maar, met HEMA 85. Voor alle Nederlanders was er gisteravond gratis HEMA-taart. Maar dat kwam door een fout. Op de site van de HEMA kostte de bosvruchtencafloutie gisteravond 0 euro. Dus half Nederland bestelde er een. Het was natuurlijk gewoon een slimme marketingtruc. Nee, was het maar waar. Nee, dat is zeker niet het geval. Wel heel Hollands, hè? dat iedereen dan heel veel gaat bestellen. Ja, kan je mensen dat echt kwalijk nemen. Ik begrijp het wel hoor, ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. Goed nieuws voor wie gisteren zo'n gratis staart heeft besteld. Alle bestellers krijgen er binnenkort toch eentje. Wij hebben vandaag gewoon zo'n bosvruchtencaflouti gekocht. En die staat hier. Wil je een stukje, Freddy? Uh, ja, als ik uh, uitgepraat ja, ben. Doen we daarna ik ben na, maar al pas dan, al gestikt in een uitzending. Dat ga ik nou niet weer <laughs> proberen. Eén keer per week stik is genoeg. Ja. Het krantenoverzicht. Ga je gang. Ouderen moeten in de toekomst de waarde van hun huis gebruiken om zorg in te kopen. Ze blijven in hun eigen huis wonen, maar kunnen dan de waarde ervan voor een deel verzilveren bij de bank of een pensioenfonds. Daarvan kunnen ze verzorging of verpleging betalen. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, legt het plan uit in een interview met de Volkskrant. Volgens hem kan zo'n regeling de explosie van de zorgkosten temperen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft bij herhaling psychiatrisch onder druk gezet in zaken over het intrekken van rijbewijzen. De Volkskrant zegt dat daardoor automobilisten die eerst waren goedgekeurd alsnog tot alcoholist werden bestempeld. Ze moesten daarom hun rijbewijs inleveren. Dat zeggen advocaten die beroepsprocedures voeren tegen de intrekking van rijbewijzen. En het beeld wordt volgens de Volkskrant bevestigd door medische dossiers die de Volkskrant in handen heeft. Ook oud-medewerkers van het CBR bevestigen de beweringen. Alle automobilisten die zijn aangehouden met te veel drank op boven een bepaald promenage... worden verplicht gekeurd door een psychiater. Als die hen tot alcoholist bestempelt, raken ze hun rijbewijs tenminste voor een jaar kwijt. Per jaar worden er zo'n 4000 keuringen uitgevoerd. Kopten in Egypte hebben geen behoefte aan buitenlandse inmenging... in hun relatie met de Egyptische overheid. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal... na zijn bezoek aan Cairo. Nederlands Dagblad schrijft dat hij met de kerkleiding heeft gesproken... en met een koptische journalist en een blogger... Een bischop heeft volgens Rosenthal verklaard... dat de relatie tussen de Kopten en de Egyptische interimregering zich in de goede richting beweegt. En de Telegraaf signaleert dat uitzendbureaus zich na Polen en Hongarije... nu beginnen te richten op het werven van personeel uit Spanje en Portugal. Gezochte werknemers zijn verpleegkundigen... en lassers en andere gespecialiseerde technici. Volgens uitzendbureaus is er sprake van een trend... en als die doorzet hebben we hier volgend jaar... honderden Spanjaarden en Portugezen aan het werk... Opmerkelijk is dat de eerste Spanjaarden die hier aan het werk zijn geholpen, vooral 30-plussers zijn. Terwijl juist de jeugdwerkloosheid in Spanje zo enorm is, bijna 40%. En er is vanavond uh, live muziek in het oog. Daisy Correa, goedenavond, hartelijk welkom. Hi. Ik uh, vroeg straks: mag ik jou een vado-zangeres noemen? En toen zei je van: nou, het ligt net iets anders. Nou, het is. Het is. Uh, het is. De... Portugese muziek, waar ik verliefd op ben geworden. En de Fado. En, uh, ja, en ik doe uh, de combinatie van uh, verschillende stijlen muziek uh, met de Fado samen. Dus het is eigenlijk een soort moderne Fado. Oké. Okay. Waar gaan we als eerste naar luisteren? Uh, het eerste nummer heet Cabecinho no Andro. In costa Tua cabecinha no meu ombro, e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro, que não vai pôr, que não vai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 Que a cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo a tua maco toda para mim, quem chora no meu ombro, juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Encosta a tua cabecinha, no meu ombre, chora, e conta logo a tua maco toda para mim, quem chora no meu ombre juro Amor, quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinha, não sei se a soldada fica se ela vai embora, ela vai embora, se ela vai embora, Amor, quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinha. Não sei se a soldada fica se ela vai embora. La Dank jullie wel. We horen jullie straks opnieuw. De G20-top werd vandaag afgesloten. De top die werd overschaduwd door de Griekse schuldencrisis. Ron Linker volgde de top in Cannes. Ron, goedenavond. Goedenavond. Jij bent daar nog in Cannes, maar de G20-leiders zijn er weer naar huis? Ja, zo'n beetje iedereen begint hier nou naar huis te gaan. Ik zit in een perscentrum met lege blikjes cola, lege waterflesjes... en inpakkende journalisten om me heen. Ja, dat klinkt heel treurig. Hou nog even vol, rond. <laughs> er is natuurlijk veel gepraat over de problemen in Griekenland... maar juist vanavond wordt daar gestemd. De komende uur vermoedelijk. Is het niet heel raar dat ze dan juist nu alweer weggaan? Hadden ze daar niet over willen napraten met elkaar? Uh, ongetwijfeld hadden ze erover willen napraten, alleen het schema van die G20 stond vast. Dat zou zo'n beetje anderhalve dag, uh, twee keer een halve dag zelfs, nog minder uh, duren. En ik heb nooit de indruk gehad dat men bewust de G20 zou uitstellen vanwege Griekenland. Griekenland werd beschouwd als een lastpak deze week en het zou niet beloond mogen worden door nu te wachten... ...met naar huis gaan van iedereen. Uh, om maar te zwijgen over allerlei logistieke problemen... ...want je moet je voorstellen dat al die beveiligingsagenten die hier door de stad lopen... ...dat die allemaal nog 24 uur lang hadden moeten blijven. Nee, en ze zitten ook niet stiekem nog een nachtje in een hotel daar? Ik uh, heb begrepen dat bijvoorbeeld uh, president Obama alweer terug is op weg naar Washington. Uh, Sarkozy schijnt ook weg te zijn, want de weg naar mijn hotel hier... Die is weer open. Dat betekent dat we er niet meer om te lopen. Dus ze zijn weg daar. Goed, vanavond gaven de Amerikaanse president en de Franse president samen... een dubbel interview op de Franse televisie. We gaan even naar een klein stukje luisteren. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Good evening, Mr. President. président. Nou, dat was alleen het begin. Je hebt voor ons gekeken. Was het een goed gesprek? Ja, het was een gesprek. Het was een heel vriendelijk gesprek. Een beleefd gesprek. Uh, er zat geen nieuws in. Uh, men wisselde vriendelijkheden met elkaar uit. Het was van tevoren aangekondigd als, als een bijzonderheid. Ze noemden het al Sarkozy uh, hier. Uh, een kwartier zendtijd. Uh, je moet je voorstellen in het acht uur journaal van de publieke en de commerciële. Tegelijkertijd werd het uitgezonden. Maar er zaten geen nieuwe onthullingen in. Het was zeg maar het sluitstuk van. Toch een beetje een, een rare ceremonie. Uh, onduidelijk waarom. Maar ineens was er na afloop van die G20... een complete ceremonie met Obama en uh, Sarkozy. Om, zoals het Élysée dan zegt... diepe en historische relatie tussen beide landen te onderstrepen. Twee keer de volksliederen van beide landen. Twee keer. één minuut stilte. Een kranslegging. Twee toespraken. En dan nog dat interview. Dus uh, ja, het was volle bak. Ja, en, maar wat zit daarachter? Wiens idee was het, denk je? Nou ja... Het is gissen, maar we weten allebei dat het volgend jaar verkiezingen is hier in Frankrijk. Ook in Amerika trouwens, maar ik denk dat het vooral uh, uit de Franse koker komt. Uh, president Sarkozy uh, heeft zich formeel nog geen kandidaat gesteld. Maar ja, bijna iedereen gaat ervan uit dat hij toch meedoet. En als hij meedoet, ja, dan zal hij zich toch willen etaleren met een plan. Nou, wat werkt nou voor Sarkozy? Hij staat heel slecht voor in de peilingen. Misschien werkt het wel als hij als staatsman zichzelf portretteert. Hè? Iemand die op gelijke hoogte staat met grootheden als... Barack Obama, letterlijk zelfs, want de stoel in de studio was aangepast. Ja. He, je weet dat, dat Sarkozy een stukje lager is ja. dan, uh, dan Obama. Nou, ze hadden de stoel veranderd zodanig dat ze allebei op ooghoogte van elkaar zaten. Dus ja, uh, nu ineens even groot. Ik dacht eerst dat het optisch bedrog was, maar het was uh, een uh, ja, tot in de detail voorbereide campagne. Daar is hard aan gewerkt. Hebben ze trouwens leuk samen? Kunnen ze goed met elkaar overweg? Ik moet zeggen dat de lichaamstaal verraadt toch een beetje gereserveerdheid bij Barack Obama. Die er volgens mij toch niet van houdt om voor het verkiezingskarretje van wie dan ook gespannen te worden. Uiteraard is hij in zo'n interview beleefd. Maar ja, de lichaamstaal van beide mannen. Bijvoorbeeld vanmiddag was er na afloop van die ceremonie een, een onhandig moment van Sarkozy. Hij, hij, hij stapte van het spreekgestoelte af, draaide zich naar Obama toe die de rechterhand uitstak om haar hand te schudden. En Sarkozy deed toen een hele ongemakkelijke omhelzing. Zo'n soort relatie hebben die twee. Ook in, het, ook in het verleden hebben ze wel eens ruzie gehad. Dus uh, ja, ja, een wisselende relatie. Is, ja, het is ook een vakpresident zijn. Dan moet je weer op het goede moment, op de goede manier omhelzen en zo. Overal wordt op gelet. Hoe, ja. de, hoe dan ook, dat was een beetje een ongebruikelijke top. Sarkozy dacht natuurlijk als gastheer te kunnen schitteren en, en met China te kunnen praten en zo. Maar ja, dat ging allemaal niet helemaal op die manier, hè? Nee, nee, nee. Die planning is letterlijk in het water gevallen. Het weer hier, hier tot, tot in de details viel het allemaal tegen. Zelfs de zon die je bij kan toch zou verwachten, die liet zich niet zien. Um, hij moest aan de bak. Hij moest volledig aan de bak. Uh, hij had gedacht van, nou, we gaan de Europese crisis oplossen. Een akkoord in Brussel. Dan campagne voeren. En iedereen zal mij dan herverkiezen. Nou, dat ging al moeizaam. Dat akkoord in Brussel vorige week. En toen kwam toch die dekselse pap Andreo met zijn referendum die, die roet in het eten gooide. En Sarkozy moest, moest aan de bak deze hij moest redden wat er te redden viel. En ik denk dat hij daar nog redelijk in geslaagd is. Hè? Hij heeft, hij, dat Griekse referendum is aan tafel. Ik weet niet precies wat de laatste stand van zaken is in Griekenland. Maar eh, dat referendum dat komt voorlopig niet terug. En eh, een andere lastpak zou je kunnen zeggen. De Italiaanse premier Berlusconi die heeft ingestemd met imf controles iedere drie maanden. Dus ja, hij heeft toch wel van deze crisis een succesje weten te maken, denk ik. Ja, en Obama die stond er een beetje bij te kijken... want het ging natuurlijk vooral over Europa. Ja, dat was wel een opmerkelijke rol... Eh, vond ik zelf bij de andere G20's... die ik als Amerika-correspondent nog heb meegemaakt... Hè, in Washington, Toronto en Pittsburgh... daar waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president. Toen was er ook een crisis, toen moest, maar iedereen keek naar Amerika om een leidend voorbeeld te geven. Nou, dat was nu totaal anders. De Amerikanen waren letterlijk toeschouwer. Niemand verwachtte van hen dat ze uh, gingen meebetalen aan het EFSF, hè, dat noodfonds voor Europa. Dus ja. uh, dat zag je ook een beetje terug in het interview. Je zag dat uh, Sarkozy oogde vermoeid... En Obama zat er ontspannen bij. Een fris is een hondje, die had nog niks gedaan. Maar heeft hij invloed kunnen uitoefenen? Bijvoorbeeld op het feit dat het IMF toezicht gaat houden op Italië? Ja, ja wat hij heeft gedaan uh, is buiten de officiële vergaderingen om. Gisteravond uh, waren er van allerlei uh, bilaterale ontmoetingen. En eentje was er tussen uh, Obama en premier Berlusconi. Berlusconi die hier... Uh, nou, ik zal niet zeggen met de nek aangekeken werd, maar die hier als een, als een filmster binnenkwam, de jas over de schouders hangend. Maar vervolgens ja, toch weer betrapt werd in een filmpje dat hij naar dames zat te kijken tijdens de vergaderingen. Dat hielp al niet. Vervolgens had hij zijn bezuinigingsplan in eigen land niet op orde. Er moest iemand even een stevig gesprek met hem voeren. En dat heeft Obama dan wel gedaan met als gevolg. Uh, of in ieder geval, uh, nu is gebleken dat het IMF daar uh, toezicht mag houden. Ja, goed. Nou ja, Sarkozy redelijk tevreden, Obama een beetje tevreden. Kunnen we het zo samenvatten? Ik denk dat dat een prima samenvatting is. Dankjewel, Ron Linken vanuit KAM. En wij gaan weer uh, luisteren naar muziek van uh, Daisy Correa. Uh, je bent bezig aan een theatertour en ik lees de vertaling van die naam van die tour maar even voor. Dat is uh, Mijn Reis Langs de Vado en in het Portugees is dat... Mijn viaging, Pillow Kijk, dat kreeg ik niet voor elkaar. Dus ik vind het prettig dat je het zelf doet. Waar heeft die, die reis langs de Fado jou allemaal gebracht? Uh, nou, de reis is voor, uh, begonnen bij mijn, uh, mijn uh, familiedorp. Uh, en uh, ik ben erachter gekomen dat mijn uh, overgrootvader ook de vader zong. In Portugal? In Portugal, ja. Want ik ben uh, half Portugees. En uh, ik denk, nou dat is wel interessant. Ik wil weten welke nummers hij, uh, hij heeft uh, gezongen. En dat waren eigenlijk nummers die, nou, niet bij mij erg waren en ook in een andere manier werden gespeeld als de uh, Fado uit Lissabon, dus ik denk: ja, wat voor soorten, uh, stijle muziek is daar allemaal nog meer in Portugal? Dus ik ben naar Quimbre ge geweest. Dat, dat is de, de bakenmat van de Fado, toch? Dat is de studentenstad uh, van de Fado en uh, van, uh, van, uh, van Portugal. En daar wordt de Fado ook op een uh, op een nieuwe manier, uh, maar bespeeld. door mannen heb ik me laten maar vertellen. Maar door mannen, inderdaad, vrouwen mogen hem ook zingen. En het mag weet je, oké, ja, het, een, het, eigenlijk inderdaad, de traditie. De traditie, de traditie zegt dat uh, de vrouw hem inderdaad niet mag, uh, mag zingen. Maar ja, dat... Uh... Dat doe ik dan weer wel. Ja. <laughs> het is hele mooie muziek. En uh, ik ben ook naar een dorp geweest, uh, Miranda Dudoru, Of Het is eigenlijk een stad. Dat grenst aan, uh, aan Spanje. En daar, hebben, daar zingen ze met een, uh, een dialect, de, de Fado. En uh, ja, dat is ook een uh, interessant verhaal zitten daar allemaal achter. En, ja. dus, en dat uh, vertel je ongetwijfeld tijdens de theatertour die ja, je aan het maken bent. klopt. Goed. Ja. Gaan we luisteren naar een tweede nummer van jou? Ja. Welk nummer is dat? Vianne, dat is ook een, een, een stad in, in Portugal net boven Porto. Saudade pekanina, minha primeira viagem. Cantar, oh Viana, Viana, Viana, Castelo de Minha Fancië, oh Viana. Correia, hartelijk dank. Dank je wel. Geen referendum in Griekenland. Italië komt onder curatelen van het IMF. En president Obama toonde zich na afloop van de G20... optimistisch over de kansen van de eurozone om de crisis te boven te komen. Dat vat alweer een week vol euro-onrust wel samen, denk ik. hans Ga in Den Haag. Je hebt premier Rutte gesproken na afloop van de ministerraad... vanmiddag, toen er nog niets bekend was over de stemming in Griekenland. Uh, waar heb je het met hem over gehad? Uh, over de euro. Vorige week sprak collega Wilma Borgman in het oog met uh, premier Rutte. En in dat gesprek stond het begrip vertrouwen centraal. Waarom moeten wij burgers geloven dat het allemaal goed komt? Nou, na afloop van een uh, week vol tumult wilde ik van Rutte weten hoe het met zijn vertrouwen zit. Eerder Reddingsplannen waren te laat, te weinig of te langzaam. En ook het plan dat vorige week naar buiten kwam... is nu alweer gedeeltelijk achterhaald... en moet weer bijgewerkt en verder uitgewerkt worden. Dus ja, komt het allemaal goed volgens hem? Ja, en komt het allemaal goed volgens Rutte? Nou, het zal je niet verbazen dat premier Rutte die vraag met ja beantwoordt. Want uh, iedere twijfel die hij uit als regeringsleider... wordt onmiddellijk afgestraft op de, op de beurzen... in de internationale markt en noem maar op. Toch merk je tussen de regels door dat uh, ook Rutte uh, vragen heeft en met voorwaarden komt... waaraan allemaal moet worden voldaan om het toch goed te laten komen met die euro. Ja, nou laten we gaan luisteren naar het gesprek dat je vanmiddag met hem had... waarin het dus vooral uitstraalt dat het allemaal goed komt met de euro... ook naar de Griekse buitenlingen van de afgelopen weken. Uh, ja, maar goed, misschien moet ik dat erbij zeggen. We nemen, misschien is er nadat we dit gesprek hebben opgenomen en voor het wordt uitgezonden weer nieuwe ontwikkelingen. Maar dit tijdstip dat we bij elkaar zitten, zo in de middag, uh, is het echt wel een situatie dat het er naar uitziet dat de Grieken afzien van het referendum. En dat zou heel goed nieuws zijn. Mm. En uh, dan hoop ik vervolgens dat er in Griekenland een stabiele politieke situatie komt die de afspraken van de Europese Raad kan uitvoeren. Ja, en dat moeten we natuurlijk nu verder afwachten. Uh, als dat zo is, dan kunnen we snel door. Maar ik moet wel zeggen, begin deze week, toen het referendum werd aangekondigd, dat was natuurlijk een bizarre ontwikkeling. Uh, ja, bizar. Ik bedoel, uh, wat is er vreemd aan om het volk om een mening te vragen over vergaande bezuinigingen? Kijk, dat zou het betekend hebben dat eerst leek het een januari pas plaats te vinden, dat je dus drie mm. maanden gaat zitten wachten. Of zoals gewoon Plasterk zo mooi zei, dat we dan over drie maanden bevend uh, uh, de televisie aanzetten om te kijken wat teletext voor uitslag van het referendum brengt. Nou, dat is natuurlijk niet aanvaardbaar. Dat zou mm. betekenen drie maanden onzekerheid in de markten. En ik heb Eerder deze week ook zelf gezegd uh, tegen collega's in Europa. Dat betekent voor Nederland in ieder geval. als dat door zou zijn gegaan. Uh, geen zesde tranche in het bestaande programma. dus geen geld naar Griekenland. Mm. Uh, en B. zo snel mogelijk wel de brandgang. dus al die andere besluiten van de Europese Raad aanleggen. waaronder dat noodfonds en ja, het toezicht. Okay. Ja, en heeft hij er vertrouwen in? Want dat was een akkoord op hoofdlijnen. dat op 26 oktober dan uh, naar buiten kwam. nu het Griekse probleem weg lijkt. Ja, we... ik had er zeker vertrouwen in, omdat we daar echt met elkaar gezegd hebben, dit is zo cruciaal voor de welvaart in Europa, dat we in het belang van banen, pensioenen, uh, mm -hmm. de toekomstige waarden en ontwikkeling van onze landen, dit probleem nu tackelen. Maar waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Want u was ook redelijk optimistisch van de zomer, 21 juli, toen werd er ook een besluit genomen. Nou, dat was na een paar weken toch niet vergaand genoeg. Toen kwam er in oktober weer een besluit. En nu hoor je ook alweer geluiden dat dit besluit ook alweer ingehaald wordt door de tijd dat, dat er nog meer, moet, moet gebeuren. Nou, dus ja, waarom bent die de, de, nog zo vol vertrouwen? Dat het... Als u zegt dat besluit van 21 juli bleek onvoldoende, heeft u gewoon gelijk. Uh, wij dachten dat het voldoende was, dat bleek niet zo te zijn. Staat, daar wil ik wel tegenover zeggen dat uh, wat we gedaan hebben met Ierland en Portugal, hmm. landen die net zoals Griekenland zwaar in de problemen zaten, dat die programma's wel werken en dat Griekenland en Portugal bezig zijn uit, sorry, Portugal en Ierland bezig zijn om uit de ellende te kruipen. Dus er zijn gelukkig ook besluiten genomen die wel werken. Maar op Griekenland heeft u volkomen gelijk. Het pakket van 21 juli bleek niet voldoende. Nee. hebben waar van waren we op op van geleerd. dat nu dan ja, wel goed? We komt. hebben er natuurlijk van geleerd. Hè? En, en de les van 1 juli is dat je niet alleen moet zorgen dat er voor Griekenland zelf uh, uh, genoeg gebeurt, en er moet gewoon meer gebeuren dan we dachten. Er moest mm. meer aan schuldsanering plaatsvinden, maar ook dat je die uh, brandgang, dus de slagkracht van zo'n Europees noodfonds en... de brandgang, dat is dat voorkomen moet worden dat de crisis van het ene land ja. als een domino steen naar het andere land gaat. Maar ja, dat vertrouwen van u is, is, is dat realistisch als je ziet dat uh, in de Europese Unie. Nu heel duidelijk aan het licht komt... dat we met die 17 landen dezelfde munt hebben... dat er enorme grote economische verschillen zijn. Uh, ja, maar die... dat weten we toch al een tijdje? Dat, dat weten we, al, dat weten we al, 30 jaar. al 100 jaar. Maar daardoor zit dus... als u nu iets wil veranderen... aan... Staatsschuld aan begrotingstekort, dan moet je niet alleen financieel iets veranderen... maar moet je blijkbaar ook een heel land, een hele economie... een structuur gaan veranderen. Ja. Dat is wel een stuk lastiger dan alleen maar naar de centen kijken. om, we voorkomen gelijk. En dat is ook eigenlijk wat nou de, de, zo belangrijk is... Uh, ook wat Nederland steeds gezegd heeft. Het is ook afspraak als afspraak. Ik kan, niet voor, ik kan niet herstellen dat er verschillen tussen de economische ontwikkeling... Bijvoorbeeld in Noord-Europa versus Zuid-Europa. Wat ik wel kan regelen, is dat Zuid-Europa zich aan zijn afspraken houdt. Dat als een land als Griekenland zegt: we gaan de uh, staatsschuld verlagen... en we gaan de groeimachine op gang brengen... door te hervormen. Hey, die vastgelopen arbeidsmarkt van Griekenland te hervormen. of weer eens gewoon belasting te gaan in. En dat soort zaken. Maar dat u ze heeft dat het vertrouwen doen. in dat de Grieken, de Portugezen... dat allemaal accepteren nee, en dat het goed komt? Nou, ook daar is natuurlijk een les getrokken. Dat, uh, er was een eerder pakket voor Griekenland. en uh, Dat heeft er in ieder geval voor gezorgd... dat Griekenland niet wanordelijk failliet is gegaan. Maar er is onvoldoende gebeurd... om die schuld te verlagen en die groei op gang te brengen. Daarom ook is vorige week besloten... die les hebben we ook geleerd... Hmm niet alleen nieuw pakket af te spreken, maar ook te zeggen tegen Griekenland... ja, vrienden, dat betekent wel dat jullie onder heel zwaar toezicht komen te staan... en wij bijna van dag tot dag onderground gewoon in Griekenland aanwezig zijnde... niet af en toe eens in- en uitvliegend, maar daar permanent aanwezig zijnde... gewoon willen weten of jullie je beloftes nakomen. En dan is het Griekse probleem misschien gestabiliseerd, met de nadruk op misschien... maar dan richt de blik zich alweer op Italië. Ja. En dat is een veel grotere economie. Een veel groter land, veel meer inwoners, Klopt. veel meer problemen. Een zwak politiek bestuur, economische problemen... Nou ja, laat ik zeggen, daar moeten we dus hard aan werken. Want uh, Italië, dat wil ik wel eerst zeggen... is er veel minder slecht aan toe dan Griekenland. We moeten niet net doen of dat vergelijkbare situaties zijn. Maar Italië is wel de volgende zwakke broeder. En het risico bestaat dat de markten zich op Italië storten. En dat zie je al een beetje. Dus Italië moet nu wat zij hebben beloofd te gaan doen, ook gaan doen. Ja, je nou, He daar vertrouwen in? Want, uh, uh, ja, nou, nou ja, het, is gewoon het, het is. Is. Iets zeggen En dan. Ja, dat is het vervelende. Het ernstige feit deed zich voor uh, van de zomer... dat hij ook wel alles beloofde. En dat dat eigenlijk onvoldoende werd uitgevoerd en daarom is het zo goed dat nu het er naar uitziet dat in ieder geval er onafhankelijk toezicht bij komt in Italië. Ja. Zelfs van in het, het va IMF? Waarschijnlijk van het IMF, ja. maar nogmaals, dat is ook in de loop van vandaag nog verder moet dat worden, duidelijker worden. Maar er zijn op zich goede berichten over... waarbij Italië, hoewel het nog geen geld krijgt uit Europa... toch al zegt, wij willen wat wij ons nu nationaal voornemen... laten toetsen door een externe partij. Het zou een beetje zijn van de Nederlandse regering. krijgt gelukkig ook geen geld uh, van Europa. Maar alsof de Nederlandse regering zou zeggen... we willen een extern iemand hebben die gaat controleren... of hij onze eigen afspraken wil nakomen. Nou, in Nederland zijn en dat gaat ook... gebeuren met, met Italië. Dat lijkt nu dat Italië gaat gebeuren. En uh, in ieder geval kan ik zeggen dat voor Nederland geldt dat mocht Italië wel een beroep doen op uh, Europees geld of geld van de IMF, wij alleen akkoord gaan... als dat uh, een vergelijkbaar zwaar toezicht krijgt... zoals dat nu ook aan Griekenland is opgelegd sinds vorige week. Nu uh, kijken we al wekenlang naar uh, mevrouw Merkel en de heer Sarkozy. Heeft u meer vertrouwen gekregen in hun Europees leiderschap? Want iedereen kijkt naar hen. Ja, kijk, ze zijn de leiders van de twee grote economieën. Dus ze zij zijn heel belangrijk. Uh, Nederland uh, heeft goede relaties met beiden. Maar leiderschap? En, uh, ja, maar goed, leiderschap vind ik altijd ja, een prachtig woord. Maar uiteindelijk moet je gewoon problemen oplossen. En Dus leiderschap in deze crisis. En ervoor zorgen dat je, landen zich aan de afspraken houden. En dat ze doen wat nodig is. En hebben ze voldoende problemen opgelost afgelopen? Ja, maar ze, Tijd. ik ga het niet bij hun bord leggen. Dat ligt op mijn bord. Ook. Met z'n zeventien doen we dat. Hè. Dus ik ga niet zeggen, net als zij de leiders van Europa zijn. Ze zijn hele belangrijke economieën. Uh, als Mercosur dus Sarkozy en Merkel eh, bij elkaar zijn, dat is ook van belang... Wat wij als Nederland doen is ervoor zorgen dat uh, uh, precies bekend is wat onze opvattingen zijn. Mm. We hebben gewoon ons vetorecht op alle besluiten die op dit soort terreinen worden genomen. Maar het, het leiderschap ligt bij de 17. En wat ik nou zo goed vond van vorige week is dat er een uitkomst was die zowel het Grieksprobleem aanpakt, de groei aanpakt, uh, ervoor zorgt dat de banken weer sterk komen te staan, dat er voldoende geld in het noodfonds zit en dat we ons aan de afspraken gaan houden. En... Wanneer denkt u dat we door het dal heen zijn? Ik ga geen voorspellingen doen. Ik wil nu eerst dat Griekenland gewoon zijn afspraken nakomt. Dat Italië de nodige maatregelen neemt... en voorkomt dat de markten zich op Italië moeten storten. Uh, en, en even maar geen voorspellingen. Maar als die twee dingen gebeuren... Ja, we hebben... Nederland is een van de sterkste economieën ter wereld. We staan in de top drie langzamerhand van, van krachtige economieën. Dus... Ja, de rest valt naar beneden. Nee, maar dat is, is heel wereldwijd. Hè. Dus uh, er zit ook Australië en Amerika en alles in. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt wat wij betalen aan, aan garantie... dat we onze staatsleningen aflossen, dat is bijna niks. En dat is een teken van vertrouwen. En dat willen we graag zo houden. En vandaar ook dat we zo actief zijn om dit probleem op te lossen. Zei premier Rutte tegen Hans Andringa. gaan. to hold you if you don't want these lips to kiss me if you Het moment dat de huizenmarkt in het westen dreigt in te storten... gaat in Cuba volgende week een opmerkelijke nieuwe wet in. Van president Raúl Castro mogen de Cubanen vanaf 10 november... huizen kopen en verkopen. Edwin Koopman is Latijns-Amerika-correspondent... en schreef het boek De Ritslaas van Havana. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Waarom mag dit ineens? Ja, nou ja, er gebeurde al heel veel op die huizenmarkt. Uh, het, het ruilen was al toegestaan. In de permuta zag je dan op al die huizen een bordje. Uh, uh, dit huis kan worden geruild. Mensen die kleiner wilden gaan wonen of groter... Uh, konden dat ruilen met mensen die de andere kant op willen... of in een andere regio. Zonder bijbetaling? Uh, ja, dat, mo dat mocht zelfs niet, zonder dat, dat gebeurde natuurlijk wel eens, maar eh, officieel was het verboden omdat er enige centavo aan mm -hmm. te pas zou komen, maar eh, daarnaast ja, waren er ook allerlei andere soorten van illegale, echt wel verkoop met, eh, met geld, dat mocht dan niet, eh, eh, eh, zaken waarbij ambtenaren werden omgekocht, eh, wat weer corruptie eh, eh, eh, bracht, het was eigenlijk een zootje op die hele huizenmarkt, als we daarbij zien dat er 600.000 huizen tekort zijn in Cuba, dat veel mensen op een andere plek willen gaan wonen. De hele bureaucratie die dat uh, uh, veroorzaakte, want ja, je kon je huis wel, huis wel ruilen, maar daar had je dan toestemming voor nodig van de Cubaanse autoriteiten. Dat bracht een hoop bureaucratie met zich mee. Een gigantische achterstand. Nou ja, en nou hebben ze gedacht: laten we nou de markt maar erbij roepen. En laat dat maar voor een deel zichzelf oplossen. Nou en uh, de Cubaanse regering verdient hier nog een centje aan. Want voor elke transactie moet 4% belasting worden. Kijk, zo zijn ze dan alweer geweest. Conclusie: minder werk en meer geld. Ja. Hoe gaat het nu? Stel dat ik uh, bij mijn ouders woon daar. Ik ga trouwen en ik zoek een huis. Hoe gaat dat dan? Nou ja, uh, dat weten we dus nog niet, want het, is, het moet nog in, in, in, in gang gaan. En dan nee, gaan die mensen toe? Elkaar Tot nu toe oh, tot nu toe. Ja. Nou, tot nu toe. Hang, dan hang je een bordje op, jou, uh, op, op jouw huis... en dan zeg je, uh, dit huis is, uh, komt in aanmerking voor vooral... en dan hoop je maar dat iemand het ziet en, uh, en inderdaad denkt... oh, dit is een goed huis, hier wil ik wel naartoe... en ik heb een huis in de aanbieding... en dan hoop ik dat je op een of andere manier tot een deal komt. Er is geen Nee, maar ik heb, ik heb niks weg te geven, want ik woon bij mijn ouders... en ik wil, ik wil ja. met mijn vriendin of mijn vrouw in een huis gaan wonen... Ja, nou dan moet je een aanvraag indienen bij het ministerie. En hopen dat ze, dat ze een huis beschikbaar hebben voor je. En dan okay. maar afwachten waar dat is. Je kunt natuurlijk een voorkeur aangeven. Maar ja, het is maar de zeerde vraag of, of die ook een aanmerking wordt genomen. Kijk, hoe kom jij op dit moment aan een huis? Dat is of door erfenis. Dus je blijft gewoon in je ouderlijk huis wonen. tot je ouders er niet meer zijn. Of uh, je ouders hebben nog een oude oom. die uh, al heel oud is. en dan op een paal. Nou, die blijft dan in één kamer wonen. en ergens in een andere kamer wonen. Of inderdaad, zoals ik net zei, ja. Ja, via een officiële aanvraag. Maar ja, ik zei al, die bureaucratie is daar enorm. Uh, zeker op dit gebied. En dan uh, ja, via die weg, die officiële weg naar een huis komen, dat is heel erg moeilijk. Ja. En als er komt bijna ni niks vrij op de markt. Nee, precies. Dus uh, heel veel mensen die willen scheiden, blijven dan ook misschien nog wel samenwonen? Uh, inderdaad. En nou ja, Wat er dan bijvoorbeeld vrij komt, zijn bijvoorbeeld Cubanen die naar het buitenland vertrekken. En zo'n huis komt dan automatisch uh, aan de overheid, aan de staat. Uh, als er niet andere familieleden in zijn gaan wonen. Maar ja, bijna iedereen heeft wel een oom of een tante... of inderdaad een, uh, een stijl wat net getrouwd is dat erin zou willen. Ja. Dus uh, die, uh, die marge is ontzettend klein geweest altijd. Wat gaat een huis kosten in de nieuwe bedeling? Ja, dat is een goede vraag. Dat gaan we nu zien. Uh, we weten het niet. Het, op de zwarte markt gebeurt wel van alles, al jaren. Maar uh, wat nu straks die huizenprijzen kijkt... het aanbod zal natuurlijk uh, nu groeien. Um, maar we weten niet wat er gaat gebeuren met de prijzen. We weten ook niet of er nou bijvoorbeeld... een soort van hy hypotheeksysteem zal ontstaan. Want wie kan een huis betalen? Mm. Er zijn natuurlijk Cubanen met een spaarcentje die uh, geld hebben opgepot... omdat ze familie in het buitenland hebben. Of goede connecties in de toeristenindustrie... of wat dan ook, geld hebben gespaard. Maar heel veel mensen kunnen natuurlijk helemaal geen huis betalen. Komen daar dan straks hypotheken voor? Komen er makelaars? Want hoe komt de markt bij elkaar? De vraag, de aanbod? Yeah. Uh, dat moet allemaal... Het is een experiment, hè? Het is een, van de, ja, het is een experiment... Met de vrije markt, waar. Uh, en niet het eerste, want. Vorige maand is het voor het eerst toegestaan... dat Cubanen uh, hun auto verkopen of uh, aankopen bij de buurman. Dus uh, het, het, ja, Cuba experimenteert met de vrije markt simpelweg... omdat de nood zo hoog is geworden en de bureaucratie het allemaal niet meer aan kan. Ja, en ze denken helemaal niet na over hoe het hier gaat... dat het ook heel gevaarlijk is om een huizenmarkt te hebben... die in elkaar <lacht> kan klappen en zo? Ja, dat, natuurlijk zien ze dat. Maar uh, ja, op dit moment is dat, Cuba moet, alle, moet dat allemaal nog ontstaan. En ja, het, uh, Ik denk dat ze maar gewoon kijken hoe het gaat. Kijk, De Cubaanse regering heeft in het verleden ook laten zien... dat ze er bovenop zitten. En mocht iets echt uit de hand lopen... dan, uh, dan zijn ze er snel genoeg bij om die belastingen op te voeren... of om allerlei manieren uh, die dingen weer onmogelijk te maken. Ja. Het is, uh, op, op dit moment kijken ze gewoon van... Uh, oké, okay, we kijken hoe, hoe ver het gaat. We hebben het ook gezien met, uh, met al die nieuwe baantjes... die mensen nu, hein, zaakjes die mensen nu kunnen oprichten... ook al sinds een uh, al ruim een half jaar... Uh, een, ook een van die maatregelen die is aangekondigd bij het partijcongres, zesde het partijcongres. Mensen mogen nu kleine uh, diensten, kapperszaken, schoenmakerijen beginnen. Maar ja, uh, aantal mensen, een groot aantal mensen heeft dat gedaan. Maar een kwart daarvan heeft zijn vergunning alweer ingeleverd. Gewoon simpelweg omdat de belasting te hoog was. Okay. Of omdat de klandizie te laag was. Wat is dus, eigenlijk... Ja, sorry. Uh, wat ik wil zeggen, het, is, het, het zijn allemaal experimenten waarvan de uitkomst volstrekt onzeker is. En waar de regering ook op elk moment van kan zeggen dat het weer is afgelopen. Ja. Wat is de staat van de huizen? Ja, vrij slecht. Als je, je hoeft maar door uh, nou, Havana, uh, Santiago... of welke willekeurige andere stad uh, in Cuba te lopen. Dan zie je dat uh, ja, ze van armoede uit elkaar vallen. Dus een klein... Uh uh, onderzoek naar gedaan. Het blijkt uit dat 50% heel slecht is... en 85% onderhoud behoeft. Uh, je ziet het gewoon. Balkons vallen soms spontaan van de, van de gevel af. Uh, huizen zijn uitgewoond, met name als het gaat om, om, om gebouwen... waar heel veel families tegelijk in wonen. Soms heb je zeker in het centrum van Havana bijvoorbeeld... Uh, huizen waar gewoon in iedere kamer een familie woont. Totaal overbevolkt. Uh, niemand besteedt enige cent aan onderhoud. Ten eerste omdat ze het geld niet hebben. Ten tweede omdat ze eigenlijk of, of, officieel geen eigenaar zijn... Hè, de eigen is gewoon de staat van alles en nog wat. Ja. En ten derde, één belangrijk element... is dat er geen bouwmaterialen zijn. Okay. Bouwmaterialen zijn in handen van de staat. En ja kom daar als particulier maar eens aan. Dat is duur uh, en ze zijn schaars. Je ja. ziet ook als er een gebouw instort... wat ook regelmatig gebeurt. Uh, dus pu door pure uh, gebrek aan onderhoud. Nou ja, dan, dan zie je daar diezelfde avond... nog allerlei mensen op afsnellen... om daar ja, de ja. ramen, de deuren ja. en allerlei andere... En, en, en ijzer en andere bouwmaterialen weg het, te uh, houden... die goedkoop. ze weer kunnen gebruiken. Ja, voor een eigen... Ja, of te goed. verkopen. Goedkoop afgemaakt. Wordt dat. Laatste, Laatste vraag, eens. mogen jij en ik ook een huis kopen nu daar? Uh, nee, uh, dat is wel jammer. We kunnen geen huis kopen. Het is alleen toegestaan voor Cubanen en buitenlanders die permanent in Cuba wonen. Dus okay, als dus je een wil we... kopen, moet je eerst naar Cuba. Invoeren. Ja, ja, dan moeten we die kant op. Goed, Edwin Koopman, dankjewel. We, gaan heel we zijn heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen daar. Ik ook, ja. Het is vijf voor twaalf. De derby der Lage Landen staat morgen op het programma. Nederland speelt dan tegen België. En dan heb ik het over korfbal. In China spelen de twee landen om het wereldkampioenschap. Eddie van Hoof is de bondscoach van België. Goedenavond, meneer van Hoof. Uh, goedenavond voor u. goedemorgen voor mij. Ja, houden, houden de Chinezen van korfbal? Uh, de Chinezen beginnen van korfbal te houden. Het is een jonge sport in China... Die zeer sterk gepromoot wordt op de universiteiten hier. En dus ik denk dat de Chinezen al van Corban gaan houden. Het ja. gaat komen. Zitten er veel Chinezen op de tribune bij het WK? Uh, zoals het weet, ik denk dat het de Chinese vrijwilligers zijn. Dat, die, dat dat mensen van de scholen zijn die hier in de sportopleiding zitten. En de laatste dagen zien we toch wel meer belangstelling van uh, gewone mensen. Ik denk van de supporters hoe ze er aankomen. komen, ik weet het niet. Maar het is toch wel van het hier op de tribune. En juichen ze een beetje op de goede momenten? Ze juichen op de goede momenten. Ik denk dat ze zeker die studenten, dat die korfbal meekrijgen in de sportopleiding. Het lukt wel, ja. Ja, precies. Dus die, weten, die kennen het spel? Ja. ja. En kunnen ze het zelf? Ja. Uh, ja, dat begint. Hè. Die, uh, ik, denk, ik denk dat is mensen veel trainingsuren die met korfbal bezig zijn, dat die toch wel in het nationaal team hier toch wel veel uren korfbal lopen. Want uh, je ziet ze, wij zijn voor twee jaar hier geweest en als, het, als je het verschil ziet, kijk, bekijkt op die twee jaar, dan is het toch wel een, een, een grote beruiging. Ja, precies. Het gaat wel vooruit. Morgenochtend bij u uh, vanavond is de finale. België heeft al acht wk finales gespeeld. Zeven verloren van Nederland. Ik zou bijna vragen, is het niet ja. frustrerend... om zo vaak van Nederland te verliezen? Uh, ik heb het toch al kunnen blijven volhouden. Dus uh, zo frustrerend is het niet. Wij, wij hebben ook respect voor een sterke tegenstreven natuurlijk. En Nederland is het korrebal en bij uitstek. En wij, wij zijn er vier op dat. Dat we de laatste twee kampioenschappen, uh, de World Games verleden jaar in Taiwan en het Europees kampioenschap afgelopen jaar, dat, uh, dat wij kort bij Nederland bij zaten. En dus dat wil zeggen dat wij er nog altijd in geloven en dat, dat wij een goede dag hebben, gedacht dat, uh, dat uh, wij wereldkampioen kunnen worden. Ja, het moet kunnen, zeggen. Want wat verwacht u? Dat is wat u hoopt, vermoed ik. Uh, dat is wat ik hoop, ja, dat is zeker en vast. De beide landen hebben nu zowat een, uh, een nieuwe selectie. Zowel bij Nederland en België zitten er toch wel wat uh, nieuwe mensen, jonge mensen. Nederland is echt uh, aan het professionaliseren op het uh, uh, België is ook uh, jonge mensen, jong, goede krachten aan het inschakelen. Dus het is vandaag een klein beetje koffiedik kijken... Uh, wat het gaat brengen. We weten, we kennen de krachten van elkaar. Maar nu is het hoe gaan die, die mensen zich gedragen in hun eerste echte grote finale? Oké, okay. goed. Nou, we gaan het uh, met u afwachten. Eddie van Hoof, de bondscoach van België. En wij gaan nog even terug naar uh, Griekenland, want daar is de stemming over het lot van Papandreou in volle gang. Aan de telefoon is Kees Klok, historicus en Griekenlandkenner. En nu in Thessaloniki. Hoe is de stand? Ja, nou ja, zoals ik hier op de televisie zie, staat... Dus dat betekent dat de regering op dit moment wel het vertrouwen van het parlement heeft. En uh, hoe het verder moet, weten we dus niet. Want uh, uh, de grote vraag is natuurlijk nu... Uh, uh, gaan ze zo verder of gaan ze toch, uh, wat, wat natuurlijk de, de bedoeling is... praten met de oppositie ja. over een regering van... Uh, een overgangsregering of een regering van nationale eenheid of iets van die geest. Ja, maar de stemming is bezig. U zegt nu al is duidelijk dat de regering deze stemming, en dus ook Papandreou deze stemming, overleeft. Ja, nou ja, dat wordt hier op het ogenblik gemeld. Uh, men is nog bezig in het parlement. Of de stemming precies afgelopen is, kan ik op dit moment niet zien. Ik dacht het wel, maar in ieder geval meldt de televisie dat de regering de stemming heeft overleefd. Oké, okay, en wat, welk, hoe zullen de Grieken daarop reageren, denkt u? Ja, ik, ik weet het niet. Uh, kijk, uh, de tegenstand tegen de maatregelen die allemaal genomen zijn van, uh, door de regering... Die zal, uh, die zal er niet minder op worden, denk ik. Nee. En dat, is ook, dat is natuurlijk ook het grote probleem. Uh, de regering heeft natuurlijk een uh, buitengewoon krappe minderheid. Buitengewoon ja. krap mandaat. Ja. En uh, ja, de vakbonden en, en de oppositie... maar Die, vooral zullen, de vakbonden zich, die zijn, zullen zich ook blijven uh, verzetten. ...enorm in het geweer ja. op dit moment. Oké. Okay. Kees Klok, historicus en Griekenland-kenner. Dank voor het laatste nieuws vanuit Griekenland. Einde van dit oog. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier Max van Wezel. Was Goeienacht. MUZIEK